In Zwitserland wordt vandaag gestemd over aanscherping van het rookverbod. In een referendum kregen de inwoners de vraag voorgelegd... of er een algeheel verbod moet komen op roken in openbare ruimtes. Drie jaar geleden werd in Zwitserland een rookverbod van kracht... maar op regionaal niveau mogen restaurants of cafés... in de meeste kantons een speciale rookruimte inrichten. Volgens tegenstanders loopt de gezondheid van het personeel... door het passief meeroken ernstig gevaar. Gezondheidsorganisaties, vakbonden en linkse partijen... hebben genoeg handtekeningen verzameld om een referendum te houden...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 Uh, gereedschap. Ja, wat doen jullie eigenlijk, zonder Blanken? Wat zeg je? Wat, wat doen jullie nou precies hier? Bij, uh, hier wordt gereedschap wat bekrapt. Uh, hij is bijtels aan het slijpen. Uh, bijtels aan het slijpen? Ja. Is deze al scherp genoeg? Nee, nog lang niet. Die moet nog uh, worden gedaan. Oké, okay, ziet er wel goed uit. En wat hebben jullie nog meer voor gereedschap hier? We hebben van allerlei, allerlei soorten gereedschap. Uh, Timmergereedschap, loodgietersgereedschap... Uh... Elektra gereedschap, automonteursgereedschap en het is oud gereedschap en dat wordt opgeknapt. Ja. Zodat het uiteindelijk, wat gaat ermee gebeuren? Uh, dat sturen wij op aanvraag naar projecten in ontwikkelingslanden, voornamelijk naar technische scholen, zodat het weer opnieuw gebruikt kan worden. Ja. Oké, okay, John. Nou, we spreken zo recht verder. Jongens, slijp nog even door. Doe maar. Ja, doe die misschien deze beide nog wel even. Okay. Dankjewel voor dit moment. De grote container die hier op het parkeerterrein bij, het, uh, bij Schapenburg staat. Landgoed Schapenburg. Uh, ben ik uh, onderweg naar het hier uh, Hierachter op het landgoed. En het is werkelijk een prachtige ochtend. Ik zie boven mijn hoofd hele aandoenlijke schapenwolkjes. Ja. En, en, en het is een beetje fris. Douw op het gras. Ik hoor heel... In de... Ja, ja. Wat vogeltjes. En um, ja, die omstandigheden die passen echt zo bij deze ochtend. Want gistermiddag om elf minuten voor vijf precies begon de astronomische herfst. kalenderherfst begonnen op 21 september. Maar de herfst die we gisteren uh, zagen begonnen, beginnen, heeft alles te maken met de stand van de zon. Die zon die gaan we. Nou, die gaan we vandaag misschien nog wel zien. Enfin, de zon die ging gisteren door zijn herfstpunt heen, zoals dat dan heet. Dat betekent dat de afgelopen nacht zo ongeveer even lang was als de afgelopen dag. Nou, tot zover de astronomische herfst, uh, de astronomische les uh, dit uur. Nou, ik ga straks weer terug naar de gere gereedschapcontainer. Maar eerst maar even naar het kapitol. Mijn naam is Menno Bentveld, en tot 10 uur is dit vroege vogels. Thank you. Het derde deel, het Aleko uit de symfonie in C. Groot van de bohemische componist Václav Pichel, uitgevoerd door de London Mozart Players. Ze zijn zwart, wit en grijs getekend. Ze hebben een mooi zwart bandietenmaskertje en een lange staart. Klappeksters zijn even schaarse als spectaculaire vogels. Maar zeg nooit zomaar klappekster tegen een klappekster. Want volgens vogelaar en kunstenaar Martin Bransma kun je aan de tekening van een vogel precies zien welk individu het is. Vandaag opent in oldeberg in Friesland een tentoonstelling van Brandsma. 32 klapexers zijn door hem geportretteerd. Rob Buiten is met de tekenaar gaan kijken bij zo'n beetje de enige klap die ook de zomer in Nederland doorbrengt, in het Vochtelowerveen. Nou, Martin, telescoop erbij. Wie hem het eerste heeft? Ja, het kan even duren. De ene keer heb je hem soms meteen in beeld. De andere keer kan er soms wel uren duren voordat je hem eens een keer hebt. Het is natuurlijk het is een groot gebied waar Ja, dat kun je zeggen. Het overheen. een enorm heideterrein staan we ja. nu in. Ja. Wat ik daar vaak doe als ik hem niet vind, dan uh, loop ik een stuk verder. Dan kijk ik vanaf dat punt weer helemaal rond. Ja. Voor een klap extra speur je echt uh, de boomtop af. Hè? Ja, je kijkt best wel heel gericht. En, en soms weet ik ook van het individu wel, uh, als ik maar een paar keer heb gezien, nou, wat, wat, wat de favoriete plekken zijn. Dus die ga je natuurlijk eerst afkijken. Maar ervaring leert me ook dat het soms ook wel weer verrassend kan zijn. Dat je weer heel andere plekjes uitkiest dan dat je tot dan hebt gezien. Dus op een moment denk je dat je hem een soort van een beetje kent, dat je weer tot de conclusie komt dat het eigenlijk wel weer. <laughs> meevalt. Op zich is het natuurlijk niet de typische tijd van het jaar voor Klap. Nee, nee, nee, het is nu al een aantal jaren dat er uh, op het Vochtloof heen, uh, nou, ja, laat ik het zo maar zeggen, een overzomeraar zit. En, uh, ik vind dat eigenlijk wel, uh, wel leuk. Ik ben vorig jaar heel intensief die vogel, dat uh, is eigenlijk dezelfde vogel nu weer ook, uh, gaan volgen. En ik ben eigenlijk sinds vorig najaar wat meer uh, begonnen. Het is eigenlijk niet eens met deze vogel ontstaan. Ik heb hem wel goed in beeld gegeven gebracht door middel van tekeningen. Maar eigenlijk pas met een vogel die ik op Delibusterheide rond september tegenkwam. En in mij, uh... ja, bij mij de vraag eigenlijk kwam van... Uh... zit ik nou naar dezelfde vogel te kijken als de dag ervoor? Uh... Ja, want je zegt het iedere keer wel met zoveel stelligheid van dit individu. Maar ja. jij zegt dus dat je ze inderdaad individueel kunt herkennen... aan hun zwart-wit- en grijs tekening. Ja, door middel van het maken zeg maar... Uh... Dat is eigenlijk mijn uitgangspunt. Dus, dus door middel van tekenen, maken noem ik dat, uh, uh, ga ik een uh, gaandeweg het individu herkennen. He, dus door middel van zowel het beeld, maar ook door, door middel van het kijken. He, dus zowel het maken als het observeren. Maar van daaruit heb je dus ook uh, die tentoonstelling met een hele serie portretten van, nou ja, inmiddels hoeveel klapexters? 32. 32 klap-exters ja, uh, die, ja. uh, die nu in, in oldeburg op in Friesland... Uh, wordt tentoongesteld. Ja, ja dat, zijn de, dat zijn de vogels van uh, 2011-2012, de winter. Van september, zeg maar, 2011, tot nou, ongeveer april 2012. De individuele portretten van de vogels. Van oostenwesten. Het blijft natuurlijk sowieso een hele intrigerende vraag, van hoe zie je het verschil tussen individuele vogels? De, de vogel zelf heeft er geen moeite mee. Die, die ziet echt wel uh, of uh, die ene vogel, of dat nou zijn vrouw is of die van de buurman. Terwijl jij en ik, nou ja, jij misschien dan inmiddels niet meer, maar voor mij zijn het twee Puur identieke vogels. Ja, dat is, dat is toch een andere manier van kijken, denk ik. Het is, het is uh, het, dus niet kijken als een klaphekster, maar echt willen weten uh, waarin hij zich onderscheidt van een ander. En, uh, ja, Dat is toch een andere blik. Uh. Althans, ja, ik, ik, laat ik het zo zeggen, ik, ik, voorheen keek ik ook nooit zo. Keek ik bijvoorbeeld naar een hoe hij zich gedroeg of hoe die, hij hoe die de vlucht maakt en dat wilde ik dan vastleggen. En op een gegeven moment, uh, eigenlijk ja, sinds vorig jaar, is die, is die blik toch uh, anders geworden. Misschien gedetailleerder. Uh. Net wel of niet, dat witte puntje ja, aan precies. die zoveelste ja. vleugelpen. Ja, je, je, je door middel van een maken juist, zo'n tekening maken. Uh, ga je dus uh, volg je de lijn van het masker en, dan, en vervolgens uh, een week later doe je dat weer. En dan ga je kijken verder dat overeenkomt. Want, grappig... want, want, want daar zit het in in de vleugels, in de staart, ja. in het masker. In ja, het, gezicht. het zijn een aantal punten binnen die vogel die, die uh, verschillen, hè, waar, waar de verschillen ontstaan. Dat zijn met name het masker, uh, de, de vleugelspiegel. Maar ook soms ook wel de grijst in de brug. Dat is wel moeilijk om dat vast te leggen hoor, want dat, hè, je zit natuurlijk met licht-effecten. Uh, maar goed, jij kunt dat inmiddels dus zien, eh, met uren in het veld doorbrengen. Ja, het vraagt wel veel tijd. Maar ja. eh, als ik straks die klap extra eh, hopelijk nog zie, en ik zie jouw portrettenserie serie ernaast, denk je dan dat, dat een buitenstaander ook kan herkennen van, oh, dat is duidelijk, ja, nummer zoveel? Daar ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar of dat zo is. Ja. Ik kan nu wel zeggen van, ja, dat is zo, maar dat zou eigenlijk uh, ja, een soort van uh, onderzocht moeten worden. Hè? Of ja. jij inderdaad aan de hand van mijn beelden kan, uh, kan zien of het gaat om hetzelfde individu ja, ja dan, dan zou je meteen ook weer veel verder kunnen denken. Want er wordt nou uh, oeverloos veel moeite gestoken in het uh, individueel herkenbaar maken van vogels. Met, met kleurringen en allerlei ja. toeters en bellen wat eraan wordt gehangen. Maar ja, als je dat met een tekening kan doen. Ja, bepaalde onderzoeksvragen uh, zou je bijvoorbeeld aan de hand van mijn methodiek... Kunnen beantwoorden. Bijvoorbeeld, uh, hoe, hoe verplaatst een vogel een individu zich uh, gedurende het winterseizoen in een gebied? En, en ook het jaar erop, van, uh, eh, gaat het weer om hetzelfde individu? Ik, ik geloof zeker dat dat aan de hand van mijn methodiek te beantwoorden is. Maar ja, je hebt natuurlijk ook, kijk wat de ringgegevens. Uh, uh, ja, fantastisch goed bruikbaar maken. Dat zijn natuurlijk uh, terugmeldingen. Uh, als een beest op een gegeven moment een gebied ernaast gaat zitten... Hè, dan wordt het natuurlijk voor mij al een stuk complexer. Uh, om te zeggen van uh, het zou kunnen, maar, ja. maar uh, dat maakt het wel wat moeizaam. Hè. Ja. Dus het, het, het heeft zijn beperkingen, maar ja. Ik zie het, het, ik het, zie het zou het. een aanvulling kunnen zijn op, aanvulling, op de ja. wetenschappelijke methode. Precies, ja. Ja. ja. Zou het voor andere vogels ook opgaan? Nou, misschien bepaalde vogels, ja. ja. Zo grappig op deze plek... Uh, sprak ik sprak onlangs iemand die deed onderzoek in bonte vlieggevangers. En die zei ook zwart-wit? Uh, ja, daar, daar zit natuurlijk ook wel iets in. Hè? Die, die tekening van de vogel. Uh, ja. Maar ik denk dat, dat je dat pas weet op het moment dat je dat gaat uh, onderzoeken. Op, ja, op die manier zoals ik het ook doe. En dan kom je erachter. Maar als ik denk aan een fiets of een chifchaf dan uh, ja. lijkt het wel vrij complexer Dan <laughs> wordt het wel lastiger. Yeah. Yeah. Ja, ik heb hem in beeld. K zie, je, zie, zie je die drie... Uh... Zijn het zijn eigenlijk wel wilgen, ja, nou, ik weet niet precies wat voor boom het is. Maar er zit een groepje van drie bomen hiervoor. En dan de linker, links, linksvoor, daar zit die dan een beetje rechts bovenin. oh ja ja zo'n ja, ja. Hij zit daar mooi in het zonnetje. Ja, Even om zich heen te kijken. En ja, als leek ben je ook meteen geneigd om naar dat mooie zwarte masker te kijken. Of daar nog uh, rare dingen in zitten. Ja, ja. Nou ja, in dit geval... Nou, Hij het, het, het zit nog vrij ver weg. Dus. Precies, in dit geval uh, uh, zou ik adviseren om toch iets dichterbij te gaan staan. Maar ik weet ook. Zou je het dat... proberen? Ken je hem goed genoeg om nou, te weten dat je wat dichterbij dat kan? Dat ik zeggen. Dat het, mijn ervaring met deze vogel is altijd wel dat hij uh, vrij snel uh, wegvliegt. Dat verschilt ook per individu. Dus behalve naar de, naar de tekening ken je inmiddels ook zijn karakter? Ja, ik, ja, deels. Ik zal nooit zeggen dat ik de vogel helemaal uh, van haaf tot gord ken. Maar uh, mijn ervaring, en zo doe ik het altijd liever, uh, is dat deze vogel vrij uh, ja, snel uh, op de vlucht slaat. Als ja. hij wat dichterbij komt. Wat heeft een klapekster wat een andere vogel niet heeft? Het zal ongetwijfeld wel iets te maken hebben met zijn verschijning. Dat, dat, dat, dat, dat, die grafische, ik moet maar even die grafische, het grafische beeld van de vogel. Dat zwart, wit en die grijstinten. Ik denk dat ik daar wel iets mee heb. Ook wel zijn gedrag. Maar goed, er zijn wel meer vogels die, die, die mooi gedrag hebben en die, die er mooi grafisch uitzien. Dus dat, dat is denk ik eigenlijk ook een beetje de kern van mijn hele werk rondom deze vogel, waarom ik soort van, toch wel, misschien die grip wil krijgen op die vogel, waarom, ja, waarom ik daar juist iets mee heb. Zo zie ik het ook wel. Voor jou eigenlijk ook de vraag. Ja. ja, dus eigenlijk door middel van het maken van mijn werk als kunstenaar wil ik soort van, toch wel meer grip krijgen op deze vogel. Dat is eigenlijk, op, eigenlijk mijn groot onderzoek. <laughs> en dat is dit een, een onderdeel van. Hè? Dus dat door die individuen uh, vast te leggen. Rob Buiter op pad met Martin Bransma. en de tentoonstelling van Martin Bransma heet Identities en wordt vandaag geopend in de kunstruimte in Oldebergkoop. Meer informatie vindt u op vroegenvogels.vara.nl. Pianist Frans van Rut speelde een van de walsen van de Nederlands componiste Anna Verhulst, opgenomen op Kasteel Beverweert. Welkom in tuinreservaten.nl. Eens per maand gaat Vroege Vogels met modeste herwig op stap. om erachter te komen hoe je nou precies goede tuinfoto's maakt. Want op de website van Tuinreservaten. Tuinreservaten.nl, hoe kan het ook anders, kun je als reservaathouder ook foto's plaatsen. En bovendien kan je door de zoeker van een fototestel leren om heel anders naar je eigen groene paradijsje te kijken. Modeste Herwig beheerst twee vakgebieden. Ze ontwerpt tuinen en is een van de bekendste tuinfotografen van Nederland. Deze maand gaat Joost Huizing met haar proberen om insecten voor de lens te krijgen. Nou, zie je inderdaad de hommeltjes op de flasleeuwenbek, de linaria. Dat is die paarse? Dat is die paarse, ik had dat dit een aardhommel is. Ja, het is een vrij kleine hommel. Ja, volgens mij is de aardhommel vooral bruinig. Ja. Maar blijven vliegende teddybeertjes. Ja, ze zien er zo schattig uit. Het is mooi weer. Ja. Beetje bewolkt, maar volgens mij is dat voor foto's eigenlijk wel goed. Ja, voor de foto's is het eigenlijk heel goed. Maar als je echt insecten wil fotograferen, heb je toch de meeste kans op een vrij warme, zonnige dag, hè? In augustus, september ook nog. Dat is wel belangrijk als je veel insecten wil kunnen spotten. Maar het is wel lekker licht? Het is heel mooi licht eigenlijk, ja. heel mooi zacht. Ja. Beste tijd om insecten te fotograferen is eigenlijk s morgens vroeg. Dan uh, zijn ze over het algemeen nog niet zo heel actief. En hopelijk blijven ze dan wat langer zitten. Ah. Het is ook wel zo dat na een regenbuitje... dat sommige soorten ook wat langer blijven zitten om weer op te drogen. Dus dan uh, kun je ook je kans waarnemen. En ja, je kunt eraan denken, insecten schrikken over het algemeen niet van geluid, maar wel van beweging. Want die facetogen die veel ja. soorten hebben, ja, die zien ze van alle kanten zien ze je aankomen. Dus het is zaak om heel langzaam te bewegen. En je moet ook opletten dat je schaduw bijvoorbeeld niet op het insect valt, dan is die ook zo weg. En dan is bovendien de foto niet mooi. Nee, dat ook niet, nee. natuurlijk. Pak je toestel daarbij. Ja. want hoe gaan we deze aardhommel proberen vast te leggen? Nou, ik werk uh, ook uh, bij fotograferen van insecten altijd graag met een statief. Je ziet vaak dat die hommels zo'n bepaalde route afleggen... over allerlei uh, bloemen van zo'n ja. plant. En dan uh, stel ik in ieder geval de camera van tevoren alvast in... Ik gebruik ook graag een draadontspanner. Dan hoef je niet zo dicht bij je camera te staan. Die heb je tegenwoordig ook draadloos, erg handig. En dan is het eigenlijk gewoon geduld hebben... en ja. wachten tot die hommel op de juiste plek gaat zitten. En als je praat over geduld hebben, is dat een kwestie van minuten, kwartieren, uren? Nou, uren hoop ik niet. Ik heb nee. er zelf in ieder geval geen geduld voor. <laughs> dus hopelijk minuten, ja. maar dat kan inderdaad wel langer duren. Ja. Ik hoop nu dat die hommels weer zo meteen bij die flasleeuwenbek terugkomen. Het is een mooie plant trouwens. Ja, het is een hele luchtige, ijle plant. Paarse bloemetjes. Heel klein, maar blijkbaar zit er voldoende nectar in. Maar het zijn een heleboel kleine paarse bloemetjes ja. bij elkaar. Ja, dus dat is ook wel leuk. Dan heb je meer kans dat je hem te pakken krijgt op de foto. Ik gebruik dan wel een macrolens. Je kunt het insect dan wat dichterbij fotograferen. Want insecten zijn vooral mooi als je ze heel dichtbij kunt bekijken. En ik probeer dan de camera zo in te stellen dat ik uh, op een juiste afstand zit van de bloem. Je kunt hem automatisch scherp laten stellen. Ja. En dan kun je met draadontspanner op het juiste moment kun je afdrukken. Als je het meemaakt dat insecten wel wat langer blijven zitten, om wat voor reden dan ook, dan kun je natuurlijk ook wel gewoon dichterbij gaan met je camera, ja. met de hand scherp stellen en dan proberen die foto te maken. Hij is weggevlogen? Ja, ik zie nu even helemaal niks. Nou, dan kunnen we het even over die plant hebben. Ja. Leeuwenbek, dat is een familie. Uh, ja, dat is een, een flasleeuwenbek eigenlijk. Linaria purpurea. Hey, purpurea, een... ja, dat is de kleur. Ja, maar dat is ook meteen de, de tweede wetenschappelijke naam. Je hebt ze ook in het zachtroze. En uh, nou, ze zijn zo'n beetje 50 centimeter hoog. Kan ook wat hoger. En het zijn overblijvende planten... die zich ook wel eens een beetje uitzaaien. Dus uh, als verrassing komen ze elk jaar... ook wel weer eens even op een ander plekje in de border. En het is heerlijk dat ze... Nog in de herfst zo massaal bloeien. Ja, deze die bloeit inderdaad nog erg mooi, terwijl ze ook in juni al bloemen geven. Dus eigenlijk een ideale borderplant. Maar moet je ze dan halverwege de bloei weer gaan snoeien om ze te stimuleren? Nou, dat geldt voor heel veel planten die voor de langste dag bloeien, dus voor 21 juni. Geldt dat inderdaad? Als je die eh, na de bloei dan terugknipt, het liefst ja. boven een jong scheutje, dan eh, gaan ze, hebben ze nog voldoende tijd om weer nieuwe bloemknoppen te vormen. En bloeien ze nu in september nog steeds? Nou begint de zon weer wat ja, meer door te komen. Dus hopelijk komt er zo'n hommel bij, dus ik ga de camera vast eventjes klaarzetten. Wat dichter bij de plant. En dichterbij, dat is dan ja, centimeter dan of 50. Ja, even wat dichterbij eigenlijk. Wat ook belangrijk is uh, bij het fotograferen van insecten... want je wil graag het insect goed scherp hebben. Ja. Maar de achtergrond mag eigenlijk wel wat meer onscherp worden. Dan komt het insect ook mooier los van je achtergrond. Dus kies daarom altijd een klein diafragma. En een hoge, of snelle sluitertijd heb je meer kans dat het insect ook scherp wordt. En ik heb altijd geleerd van foto's van dieren. Eén gouden regel... Er moet een oog zijn wat scherp is. Ja, dat is een heel goede tip inderdaad. Je moet wel ervoor zorgen dat het belangrijkste deel... en je kijkt toch altijd naar de ogen... Ja. dat dat goed scherp is, ja. Gaat er één, maar gaat net de andere kant op. Tot hoe lang zou je insecten kunnen fotograferen? Want op een gegeven moment, als het te koud wordt en er zijn geen... Bloemen meer in bloei, dan is het afgelopen. Ja, dan is het wel afgelopen, maar je hebt altijd nog wel soorten die wat later in het seizoen komen. Ook wel vlinders die je nog laat fourageren, omdat ja. ze ook gaan overwinteren. Kijk, nu zit daar een hommeltje op de vlasleeuwenbek. Natuurlijk weer net niet op de bloem die ik heb uitgekozen. Dus ik kan nu proberen heel voorzichtig dichterbij te komen en mm -hmm. hem toch uh, te pakken te krijgen. Nee, gaat nu weer naar een ander bloempje, duikt nu wat verder weg schaduw zit ook al in de weg. Daar komt hij. Ja, daar komt hij toch wel wat meer naar voren. Ja, ik heb hem wel wat verder weg. Oh, daar komt hij al dichterbij. Natuurlijk een hele snelle sluitertijd, ja. want hij is druk aan het vliegen. Ja, je kunt dan ook het best maar veel foto's maken. Ja. Dus te meer kans heb je dat er een scherpe bij zit. Zou er nu eentje bij zitten? denk het wel, ze zitten ook vaak eventjes stil om echt die nectar eruit te halen... en probeer dat punt dan uh, net te pakken. Hij komt heel dichtbij. Je ziet dat hij echt alleen op die frasleewerbek gaat, hè? Niet op die, uh, die ijzerhart daarbij, die Verbena bonariensis. Dat is ook een echte vlinderplant, vooral. Daar zie je altijd heel veel koolwitjes uh, opkomen. Maar het is geen hommelplant, blijkbaar. Nou, blijkbaar niet, nee. <laughs> hij, uh, hij lust hem niet. Hij lust hem niet, nou, dat is jammer. Um, wij gaan even eruit. We gaan luisteren naar het nieuws, gelezen door Ger Kluk. Uh, Supergoed nieuws. Die nieuwe klant? Ja, die is binnen.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 ...minder kindersterfte, betere medische zorg en betere scholing. Optimisme in tijden van crisis. Charles Kenny vanavond rond 12 uur in gesprek op 2 op Nederland 2. Feliciteer EduKans op Facebook en help een kind naar school. Ook dat vakantiegevoel vasthouden? Boek dan nu alvast je vliegtickets voor de volgende zomer.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 Verleng je vakantiegevoel met de vroegboektoppers van Transavia. Bijvoorbeeld een retour Napels vanaf 99 euro, een PISA vanaf 79 euro. Check transavia.com/vroegboeken. Vijf minuten over half negen geweest. U bent terug in het capitool. Uh, wie vandaag de vroege Vogels columnist is, vertelt ons het rad der. COLUMNISTEN Maarten het Hart Meestal vorst Maarten het Hart de natuur buiten, in de tuin of verdere ommelanden... maar soms blijft Maarten thuis, achter het bureau. Want Maarten is ook niet vies van een gezond partijtje surfen. PERVERSITEITEN Soms verdwaal je op het internet... Via de ene link naar de andere beland je op een site... waar je niet wilde wezen, maar per ongeluk op terechtkomt. Zo kwam ik laatst terecht op een site... over de duistere hoekjes van de menselijke ziel. Bijzondere parafilien werden daar behandeld. Oftewel perversiteiten. Eén zo'n perversiteit waren bijvoorbeeld... extreem lange nagels bij vrouwen. Een plaatje erbij toonde nagels van een centimeter of twee. Toch niet zo extreem lang, zou ik zeggen. Een heel verhaal volgde over fascinatie over vrouwen die met zulke nagels wilden domineren, allemaal blijkbaar erg verwerpelijk. Merkwaardig toch dat in zulke beschouwingen het biologische gezichtspunt volledig ontbreekt. Want wat zijn lange nagels nu anders dan zogenaamde supranormale prikkels? Als je schooleksters die op de grond broeden een veel groter nep-ei aanbiedt dan het type ei waarop ze broedt, zal de vogel hardnekkig proberen om dat veel te grote ei, dat supranormale ei, het nest in te rollen? Lukt haar dat, dan kan ze er niet op zitten en valt er telkens weer af. Behalve grootte kan ook een fellere eikleur zo'n inrolreactie teweegbrengen. Niet alleen scholexters, maar ook zilvermeeuwen en ganzen en tal van andere grondbroeders rollen te grote en of te fel gekleurde eieren hun nest in. Een ander voorbeeld. Bavianen mannetjes met extreem lange, extreem grote manen worden door de vrouwtjes geprefereerd boven Bavianen mannetjes met kortere manen. Aan die opmerkelijke voorkeur voor supranormale prikkels danken wij zoiets extravagants als de pauwenstaart. Is de school extra omdat zij valt op een supranormaal nepei nu pervers? Zitten er duistere hoekjes in de zielen van vrouwtjes, bavianen? Zijn zilvermeeuwen die grote groen gevlekte eieren prefereren boven onopvallend gekleurde eieren rijp voor een psychiatrische behandeling? Wel nee, de schoolheksters en bavianen en zilvermeel reageren op supranormale prikkels. Lange, vaak in felle kleuren gelakte vrouwennagels zijn helemaal niets anders dan supranormale stimuli. En net als bij de schoollekster die een groot nep ei prefereert boven een bebroedbaar echt ei, zie je bij mensen dat lange nepnagels geprefereerd worden boven korte, goed verzorgde eigen nagels. Niks pervers aan, tenzij je het gedrag ook pervers wil noemen. En kwaad kunnen die lange nagels ook al niet, want juist omdat het nepnagels zijn, hoef je niet bang te zijn dat in opeenvolgende generaties de vrouwennagels van nature steeds langer zullen worden. Wel nee... De scholexter-eieren worden ook niet steeds groter, want die te grote eieren kan de scholexter helemaal niet bebroeden. Het arme beest glijdt er steeds vanaf. Zijn lange nepnagels misschien een tikje vulgair? Natuurlijk, dat zijn ze, net als die heftig groene eieren waar zilvermeeuwen op vallen. Maar ons prikkelsysteem zit nu eenmaal zodanig in elkaar dat we heimelijk vallen op vulgair. Zijn lange nagels onpraktisch? Nou Nou en of. Je kunt er je gat niet mee afvegen en pin is ook knap lastig. Zo is ook de powerstaart akelig onpraktisch. Maar omdat die nagels zo onpraktisch zijn... vraag je je af waarom je ze desondanks een enkele keer ziet. De vraag zou je aan vrouwen moeten stellen. Ik weet het niet, de onpraktische kant van de zaak, daar ga ik niet over. Maar volgens mij zijn het domweg supernormale stimuli. Derde deel Allegro Molto uit de Piano Sonate in C-groot van Joseph Haydn. Onze gastheer hier in het kapitaal Natuurmonumenten die heeft iets nieuws bedacht. Een app voor de mobiele telefoon en de tabletcomputer... waarmee je 360 graden kunt rondkijken in het Nadermeer. Of boven het Nadermeer of op het Nadermeer. En we zoeken het uit. Samen met de bedenkers van de app, Marianne Nouwens en Wieger van Beek... van Natuurmonumenten, is Rob Buiten gaan kijken in het echte Nadermeer... waar het nu heerlijk stil. De stilte van het Naardermeer, Wieger. Ja, ja het, stil, het is natuurlijk wel een bijzondere plek. Want uh, ik hoor het nu ook, uh, we zitten wel ingeklemd in de Randstad. Dus de snelwegen, de trein. Uh, ik hoor vliegtuigen boven. Er zijn ook wel eens mensen die hier langskomen, dus... Het is wel veel gevraagd in Nederland om het echt helemaal stil te krijgen. Maar goed, ja. je hebt in ieder geval lekker de beleving van het ruisende riet. Ja, dat is, vooral dat riet is voor mij wel echt wel dat is het geluid. Dat is ook het Nederlandse geluid. En dat is het geluid waar ik me het meeste thuis bij voel. Heerlijk buiten, wind in je haren. Maar uh, als het aan jullie ligt, uh, hoeft het helemaal niet meer, Marianne, nou als... <laughs> Blijf maar lekker binnen zitten. Ja. Want uh, je kunt er ook uh, gewoon vanaf de mobiele telefoon of vanaf de iPad uh, van genieten. Ja, maar toch is het anders, denk ik. Wat we hebben geprobeerd is om inderdaad de, de schoonheid... het verwonderen van de natuur uh, zichtbaar te maken. Inderdaad in een app. Maar als je hier nu staat... en het gevoel en de geur en de frisheid... dat kan je nooit vervatten in een app. Dat valt niet uh, nee. te digitaliseren. Nee. Maar laten we eens heel even naar kijken. Want je hebt ja. hier uh, een tabletcomputer bij je. En dan kan je dus inderdaad gewoon een videootje zien... die je 360 graden kunt draaien... Dan zie je de beheerder in zijn kano zitten, die peddelt gewoon rond door het gebied en jij kijkt met hem mee. Ja, je kan uh, inderdaad helemaal rondom, dus gewoon naar beneden, onder water, de lucht, alles uh, zien. Op een, van een gebied, het naar de meer, wat uh, eigenlijk natuurlijk bijna alleen op afspraak te bezichtigen is. En we hebben verschillende filmpjes. Eén is dus inderdaad van de beheerder, die in een kanootje een stuk van het naar de meer laat zien. Eén filmpje is meer echt uh, gewoon het water en alles wat daaromheen zich afspeelt. En één filmpje is van de Aalscholverskolonie. Ja. En dat is natuurlijk heel bijzonder, want nou, dat is vanaf vier uur ochtends opgenomen. zonsopgang, uh, opgang, alle geluiden die je daar hoort, uh, alle dramatiek die zich daar afspeelt. En dat in een paar minuten te bekijken. Je zegt het zelf al: de geuren, de geluiden, de beleving ja. van het buiten zijn, daar ja. kan niets tegenop. Toch eh, steken jullie moeite erin om zo'n ja. app te ontwikkelen, Wieger. Waarom? Ja, eigenlijk moet je het zien dat we dit al hebben. Natuurmonumenten bestaat sinds 1905. En dit hebben wij altijd gedaan. Bij de oprichtingsvergadering van Natuurmonumenten, zei Thijssen ook: van, nou kunnen we dat naar de meer aankopen. En dan kunnen we ook een album maken. En het is bekend uit de, uit de, uit de, uit, uit de verslaglegging. Dat ook Thijssen zei van, ja, zo'n album is wel mooi... maar je kunt het naar de meer eigenlijk alleen maar beleven... als je met een bootje erop vaart. En die app is eigenlijk natuurlijk het album anno 19... Het eh, album ja, van nu. Ja, het, het album van die, anno 2012. Dus we hebben niet, altijd, niet anders gewild dan wat Thijssen op zijn motto was. We willen natuur en buiten onvergetelijk laten beleven. En zorgen dat mensen ervan kunnen genieten. Dat is eigenlijk altijd ons doel. Ook dus, met zo'n app. Dus behalve een uh, high-tech gebbetje waar je 360 graden ja. video kan kijken. Dat blijft ja. natuurlijk heel bijzonder. Ja, kijk, die, die, deze techniek met die 360 graden camera maakt het mogelijk om dingen die zelfs voor onze eigen mensen, die dus echt gespecialiseerd zijn in de natuur, uh, om, om ook dat te beleven. Uh, denk aan uh, het beurlen van herten heel dichtbij. Denk aan uh, de, de, het oprapen van eikels van, uh, van, door evenzwijnen, door wilde zwijnen. Dat maakt het wel mogelijk, alleen we moeten dat nog wel een keer doen. Dat is wel heel veel werk, want die camera, dat, is, dat heeft wel heel wat voet in de aarde. Maar het maakt het mogelijk om een aantal dingen, die tegenwoordig wel eens vaker op tv zitten, om die beleefbaar te maken en voor iedereen beschikbaar. Het is een eerste stap, de volgende meer. Het is een eerste stap en we willen dit, dit is een platform voor ons om nog meer te gaan vullen met een aantal belevenissen die, die we heel graag willen overbrengen. Maar dan toch vooral ook als uitnodiging om vervolgens naar buiten te gaan? Om het rijden. uiteindelijk zelf te beleven, ja. Want er kan niets op tegen de belevenis zelf. Van Dank Bito van uh, Erik Varzon Morel. Van en door Erik Farson Morel. En ik sta uh, hier nu midden in de container van Gered Gereedschap Hamers, Bijtels, Lijmklemmen, Naaimachines. Uh, heeft u ze niet meer nodig? Stuur ze dan naar de stichting Gered Gereedschap. Al 30 jaar lang zamelt de landelijke vrijwilligersorganisatie uh, Gereedschap in, knapt het op en verstuurt het naar ontwikkelingsprojecten. Uh, Peter, waar ben jij mee bezig? Ik ben uh, bezig met het slijpen van doorslagen. Een, een wat? Een doorslag. Voor de timmerman, om een spijker iets dieper in het hout te slaan. En die moet ook geslepen worden? Ja, die hebben heel veel braan uh, vaak en uh, die moeten wat uh, bijgeslepen worden. Het was een oud dingetje, maar hij wordt erop geknapt. En hier staat nog iemand. Wat, wat, wat doe jij? Ik ben bezig met het uh, slijpen van bijtels. Voor uh, houtbewerking. Ja, nou, je hebt er nogal wat te doen, hè? Ja, dus, uh, dus, uh... En toch vraag ik jullie of de machine eens even een beetje... Uh, uh, uh, uit. Ja, een beetje. Het is uit of aan, hè? Gewoon uit. Want ontzettende... Uh, ja, John, laten we maar eerlijk zijn. Het is natuurlijk ontzettende de kleren hier in, die, in heren, die container van je. Uh, John uh, van Blanken. Uh, John, Den Blanken. Uh, John Den Blanken. Ja, nee, ik heb het hier ook staan. John Den Blanken van de Stichting Gered Gereedschap. Kun jij nog eens even vertellen, waar staan we nou precies? Wat, wat zie ik hier om me heen? Dit is een demonstratiecontainer. Uh, die hebben we gemaakt uh, vanwege ons 30-jarig bestaan. Daar toeren we mee door uh, Nederland naar allerlei evenementen om uh, meer aandacht uh, te vragen voor het werk van gereedschap. Ja. Eerst maar even we en die 30 jaar. Wie, wie zijn we? We zijn uh, uh, 500 vrijwilligers verspreid over 30 werkplaatsen in het land. Uh, daarnaast zijn er 300 inzamelpunten waar mensen, een gereedschap in, uh, mensen en bedrijven en scholen hun overtollige uh, gebruikte gereedschap in kunnen leveren. En die 500 vrijwilligers die knappen dat op in, in al die werkplaatsen. En dat versturen wij dus op aanvraag naar uh, projecten in ontwikkelingslanden. Vooral naar technische scholen. Ja, want de Stichting Gered Gereedschap, 30 uh, jaar bestaan jullie al. Uh, ja, wat voor mensen komen bij jullie aan met hun oude spul? Nou, dat is heel verschillend. Uh, particulier bedrijf, school, uh, tegenwoordig ook steeds meer bedrijven... met uh, overtollig gereedschap. En over wat voor gereedschap heb je het dan? Wat, wat... Uh, wij wij, wij, uh, wij versturen gereedschap uh, onder andere voor uh, de timmerlieden, loodgieters. Ja, en nee, maar dus het gereedschap, noem het eens op. Ja, we hadden hier al de bijtels en de, de, de doorslagjes. Ja, de lijmkleuklem, de zaag, lijmkle zagen, naaimachines. Hier nog een enorme bak. met ja, Sleutels, de Engelse bako's. Ja. Hier, wat is dit? Een enorme dops. Wat is dit voor ding? Is dat iets voor een... een dopse? hier, is aan de technici. Ja. Een, een grote dopsleutel. Een enorme bak met... Maar ik zal je eerlijk zeggen... Ik, ik, ik ken niemand die zijn oude gereed, bedoel, gereedschap gebruikt tot het helemaal stuk is. En dan... Je gaat dan niet een Wanneer is een hamer nou een beetje versleten dat je hem weg doet? Nou ja, de, mensen willen wel weer een, een, een, een nieuw exemplaar. En dan doen ze de, de, die oude hamers weg. En dat is natuurlijk onzin. Het is ook een beetje de wegweermaatschappij, Want ik zie dus, hier inderdaad een hamer liggen. Precies, precies. Nou weet je, ik... Ik neem hem zo mee en ik, ik ga er nog 30 jaar mee timmeren. Ja, hij, hij ziet er natuurlijk wel een beetje oud uit. Deze moet dus nog opgeknapt worden. Maar uh, mensen die uh, het is inderdaad de wegwerpmaatschappij. Uh, ja, mensen kopen een nieuwe, net zo makkelijk. Ja. Mensen brengen dus die, dat gereedschap naar jullie. Dat wordt weer geslepen en ja. bijgesteld. En misschien een ja. nieuwe, nieuwe greep erop. En, en je vertelde net: dan gaat het naar Afrika. Maar hoe, ja. hoe gaat dat uh, uh, precies? Nou ja, wij kregen dus, dus... aanvragen uh, rechtstreeks uit Afrika. De, de, in, in de begintijd uh, ging het via Nederlandse ontwikkelingssamenwerkers uh, of, of priesters die uh, een of ander project hadden, maar tegenwoordig weet men uh, ons rechtstreeks te bereiken. Uh, we, uh, we zijn nu bezig bijvoorbeeld met een container, container voor Liberia. En dan gaat het uh, gereedschap en naaimachines in voor negen projecten. En die, die, die aanvraag zijn allemaal uh, zelfstandig bij ons binnengekomen. En, dus het is echt spul dat mensen daar nodig hebben. Het is ja, niet zeker. zomaar van we hebben wat over, we stoppen het in een doos en we sturen nee, naar nee, Afrika. Nee nee, nee, nee, nee, het gaat allemaal op aanvra aanvraag en het gaat dus uh, ont ontzettend goed opgeknapt uh, gereedschap. Het, het is niet de bedoeling om de gereedschap daar te dumpen. Nee. Dat, mensen moeten precies aangeven wat, wat voor gereedschap ze willen hebben. En dat gaat dus naar technische scholen en naar uh, niet-governementele organisaties. Ik zag, last toevallig in. Uh, in uh, in die beschrijving dat er drie uh, projecten zijn... Uh, Liberia heeft heel lang geleden onder de burgeroorlog. Hè? Ja. En ik las toevallig in de beschrijving die ik van de week nog gelezen heb... Van dat er drie projecten zijn die al in, uh, in vluchtelingenkamp... In, in destijds in Ghana begonnen zijn. En uh, met het opzetten van vrouwengroepen, uh, empowerment. En toen dacht ik van... En, en hebben ze dat voortgezet, uh, nu ze weer terug zijn in Liberia... en toen dacht ik van, we hebben zelf... Al, van, nou, mensen zeggen wel eens over donker Afrika of het vergeten continent, maar ik denk van, die mensen die zijn zo weerbaar, al in die vluchtelingenkampen, uh, die zetten al organisaties op. Ja. Uh, en uh, nee, dat. Uh, en je hebt het dan over projecten, die worden op. Wat noem eens een voorbeeld? Wat is dan een project? Een project is bijvoorbeeld een technische school, uh, waar. waar uh, uh, nou, uh, praktijklessen gegeven, uh, theorie theorieles gegeven worden... maar die niet of nauwelijks gereedschap hebben om, um, om het in de praktijk te brengen. Ja. Ik bedoel, het gereedschap uh, in Afrika, wat verkrijgbaar is, is ontzettend duur. En van slechte makelaar. Uh, dus het gereedschap dat wij sturen, is van veel betere kwaliteit. Uh. Ja. En, en je had het over vrouwengroepen en je zei ook naaimachines. Dat, dat soort naaimachines, dingen doen jullie ook? Ja, jou? zeker. We sturen... We sturen uh, nou, uh, liberen, deze container is voornamelijk gevuld met uh, naaimachines... Uh, we versturen duizend naaimachines per jaar zo'n beetje. En die komen nog steeds uh, uh, ontzettend veel binnen. Uh, trapnaaimachines, elektrische naaimachines, handnaaimachines. Ja. Um, je, de, deze container is niet alleen maar een, een, een doos om de boel in te verschepen, hè? Dit wordt nee, ook. dit is een, uh, inderdaad uh, een ingerichte container... die ter plekke meteen als uh, werkplaats gebruikt kan worden. En die verschepen we dan op deze manier... En dan verder voor de rest volgestuurd met alle lekkerste gereedschap voor de projectel daar. En, en, en wat voor apparatuur komt hier dan in de werkplaats? Want dit hier, wat, wat is dit? Dat is een slijpmachine. Dat zijn wat aan de kant van dit hier Dat is een slijpmachine. Uh, ja. en, en daar waar, nog een? Nog eentje. Waar, en die staan er al in vastgeschroefd ja. en die blijven er dus in? Ja, die blijven erin, ja. ja. ja. En, en, en dat er dat is een, uh... een schuurband. Een wat? Een Oh ja, een schuurband. Ja, daar was net de, de, de doorslag op. Werd daar op. En, en dat achterste ding? Dat is een, een misschien, uh... ja. daar borstelen we op. Uh... Ik ga, loop even nog naar Peter. Hier wordt mee geborsteld. Dus ja? Het is gewoon een roterende uh, staalborstel. En daar kun je... De tweedansgereedschappen die wij binnenkrijgen, die zijn veelal... Uh... Ontzettend geroest. Ja, en dat is echt allemaal uh, verschrikkelijk stevig verankerd hier in deze uh, container. Alles is vastgeschroefd en vastgelast. Ja. En hieronder staan grote kisten, ook met gered gereedschap erop. Wat, die, ze, zijn, ze zijn nu nog leeg. Moeten ze nog, nog leeg, leeg op, ja. Maar... Ja. Deze ombouwcontainers maken wij tegenwoordig met uh, steun van leerlingen ja. van het ROC. Ik hoor een enorme ruis op mijn hoofd. En misschien hebben die, uh, die 400.000 luisteraars daar thuis. We lopen een klein beetje naar de uitgang, want anders. Uh, ja. Um, hoe zijn jullie begonnen? Want jullie bestaan al uh, 30 jaar. We zijn in 82 begonnen, na het voorbeeld van uh, een organisatie in Engeland... die in 1979 mee begonnen was, de Tools for Self Reliance. En toen is een groepje Tools Am on tool Self groepje Tools for Self Reliance, ja. eh, zo heet het, in Engeland. Toen heeft een groepje Amsterdamse het opgepikt... en uh, die zijn in Amsterdam uh, begonnen met huis en huis gereedschap in, uh, in te zamelen. Maar dat uh, heeft dus toen als een blinde vlek over het hele land verspreid... Uh, ja. En, ja. ja, en toch is het bijzonder, ik, ik hoor natuurlijk ook wel eens wat via Vroeger, volgens, ik had hier nog nooit van gehoord. Nee. En jij zegt, er zijn uh, uh, 500 inzamelpunten, nee, nee 500 nee. vrijwilligers. 500 vrijwilligers, 300 inzamelpunten. Ja, ja zeg, en waar zit ja. die dan allemaal in, alle steden en dorpen in Nederland? Nou ja, er is één Do-het-zelfgeet, in, uh, in elke uh, winkel van die Do-het-zelfgeet staat een inzamelbak. Maar daarnaast zijn er ook gewoon particulieren die als, als inzamelpunt fungeren. Of wereldwinkel. Oh ja, die bakken heb ik wel eens zien staan. Ja, ja. Ja, maar dus achter de schermen zijn er allemaal vrijwilligers bezig... om die boel uh, ja, op te ja, knappen. Ja, ja, ja, ja zeker. Ja. Ja, ja. Ik, uh, ik, ik word hier helemaal... Ik, volgens mij heb ik een enorme... Uh, omdat we nu in een soort stalen... We lopen nog even iets verder. Een stalen kooiconstructie. Nou, het gaat nu piepen en schreven. Ik. Uh, wacht even. Er gaat iets mis met mijn zender. Of het nou ligt aan, uh, aan die container. Ja, ik krijg van de regie door. Je klikt goed, maar... Ik heb een reusachtige piep. Nou, of het nou komt door die stalen bak. Uh, iedereen kijkt me verstrikt aan. Wat is er met mennen aan de hand? Ik gooi even mijn koptelefoon af. Kun jij deze even vasthouden? Ja, ja goed. Ja. Um, wat voor apparaten hebben jullie nog uh, nodig? Waar zitten jullie om te springen? Nou, er zijn uh, inderdaad. Uh, kijk, het, uh, het gereedschap inzamelen op zich is niet zo'n probleem. We hebben altijd wel bepaalde tekorten. Bijvoorbeeld uh, ringen, steeksleutels, multimeters, lijmklemmen, generatoren eenvoudige draaibankjes voor hout en metaal, lastapparaten, bankschroeven en alle soorten autogereedschap. Alle soorten autogereedschap? Ja. ja. Okay. En wat doen jullie niet? Wij doen niet tuingereedschap. Geen fietsen, geen gasflessen, geen computers. Geen tuingereedschap? Je zou toch denken in Afrika hebben ja, ze nee. er ook wat aan een snoeisch, en schoffel? Uh, zeker wel, maar het, uh, dat zijn een van de weinige dingen die ze daar zelf kunnen maken. En bovendien, uh, het tuingereedschap wat wij hier hebben, ja. is niet echt geschikt voor... Uh, voor het, nee, nee, het landbouw daar. Ik bedoel, zij gebruiken veel meer hakken bijvoorbeeld. En hakken uh, hebben wij hier in de hele John, deze container gaat naar Liberia. Liberia. En ja. wanneer gaat hij weg? Ik denk eind van het jaar, denk ik. Uh, nee, nee, ik denk wel wat eerder. Uh, maar waar wij dus nog op zoek zijn, uh, is eigenlijk uh, financiële steun. Dus we, uh, ik uh, zou een oproep willen doen dat iedereen uh, kijkt op, op, op onze ja. website om te kijken hoe ze uh, donateurs uh, kunnen worden. Dus en de dus Stichting. stichting ja. En bovendien. Elke euro die een donateur nu overmaakt, uh, wordt met procent verhoogd door de wilde ganzen. Kijk, dat, dat is, is mooi. Mooie dus de Stichting Gered Gereedschap zoekt gereedschap, vrijwilligers... en ook uh, wat euro's om de boel naar Afrika te verschepen. Ja, gereedschap in het leven is heel leuk. Maar dan moet de post in de vorm van dat we kunnen verschepen. Oké, okay, John de Blanke, heel hartelijk bedankt. En bedankt. heel veel succes met de Stichting Gered Gereedschap. Dank je wel. Is nog even onderweg van de container van Geret Gereedschap. Wij zijn zo dadelijk terug na het nieuws van 9 uur. Sport op Radio 1. Vanmiddag om 2 uur de Eredivisie. Ado Ajax. Ja, schiet er binnen. Dan een slotpaal. De, heer de, de neus in de motor. Het is 1-0 geworden voor FC En AC AZ. De reken schiet wel. Dat scheelt niet veel. En al half 5 PSV Feyenoord. De tiende van PSV tegen Feyenoord zit erin. En ook het WK wielrennen. Van is begint nu al weg te trekken daar bij dat En NOS langs de lijn vanmiddag van 2 tot 6. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Nieuwe kabinetsplannen.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 Kom dan op zijn minst eerst eens even kijken. Van Gogh My Dream Exhibition. De eerste 3D-tentoonstelling in de wereld. In de Beurs van Berlage in Amsterdam. Dit is Radio 1.